Ja, het, het vertellen uh, van ja, het goede nieuws aan uh, de buitenwereld, daar, uh, daar heb ik zelf hele goede ervaringen mee. Uh, vooral met camping evangelisatie uh, in, in Boekelo. Nou, dat, dat is echt een van de meest gezegende uh, tijden die ik ooit heb gehad. Kan, kan je vertellen wat uh, camping evangelisatie betekent? Wat is dat voor een woord voor de luisteraars die niet weten wat het betekent? Uh, dat betekent dat je op een, uh, een camping staat. In, uh, in mijn geval was dat met een, uh, met een grote witte tent. Uh, stonden we op de camping, uh, organiseerden we uh, kinderclubs uh, ja, en gewoon leuke activiteiten voor de campinggasten. En tijdens die activiteiten lieten we een gedeelte zien uh, wat het betekent voor ons om gisteren te zijn in deze wereld. Uh, om te laten zien een stukje van, van God in deze wereld. En een liefde te tonen en een respect voor elkaar. die uh, heel vaak ontbreekt in deze wereld. Ja. En, en wat hebben jullie daar dan uh, concreet gedaan? Hoe, uh, hoe hebben jullie uh, God laten zien? Nou, uh, naast de Bijbelverhalen die we hebben verteld. Uh, hebben we ook uh, heel veel gesprekken uh. gehad met, uh, met tieners. Over, uh, ja, over hoe God uh, denkt over bijvoorbeeld drugsgebruik. En. Juist, uh, juist de dingen die ze uh, moeilijk vonden uh, te bespreken met hun ouders daarvoor konden ze bij de tent komen en uh, konden ze over praten en we merkten gewoon dat, dat ze altijd vrolijker waren altijd uh, ja, actiever waren uh, en ook intenser bezig waren met, uh, met dingen zoals het geloof uh, in de momenten dat wij op de camping waren en met ze aan het praten waren want en het is mij echt heel, uh, heel goed duidelijk geworden dat, uh, dat juist de jeugd van, uh, van tegenwoordig... ...die denkt soms heel diep na over het geloof. En zijn ook heel erg hongerig naar het geloof. Dus het enige wat ze nodig hebben is ja, iemand om die vragen aan te stellen waar ze mee zitten. Ja, dus... en, en, en als ik jou dan mag vragen van... van ...nou, laten we zeggen dat uh, de mensen achter de radio dat, dat we doen alsof we uh, hun nu in die tent zitten kan jij dan uh, nu in het korte blijde boodschap vertellen? O, dat, is, uh, dat is lastig. Daar gebruikten we meestal uh, een, een insteek uh, voor. Uh, zo, zoals het Onze Vader wat we, uh, wat we gingen bidden als een uh, sketch. Maar dat er in één keer uh, antwoord werd gegeven op uh, het Onze Vader. Ja. En uh, ja, mensen hadden al heel vaak het Onze Vader gehoord. Maar hadden... Echt zo van, ja, uh, dat is gewoon iets in de lucht roepen of, uh, of uh, ja gewoon een stukje bijgeloof. Maar uh, toen ze hoorden van, hé, hey, uh, er is echt iemand die luistert en wat, wat gaan we doen als we ook bidden als, uh, als we verwachten dat iemand luistert. En uh, da, dan merk je de genade en dan merk je ook de... Uh, intensiteit van het uh, gebed wat Jezus ons heeft gegeven. Maar wat, wat, als, als, als jij het zelf mag vertellen, hè? Stel, stel je hebt nu de kans om Jezus even te promoten. Jezus voor president, zeg maar. En je hebt nu zeg een halve minuut tot een minuut. Ik weet niet uh, wat Abi Knabi van plan is, maar we geven hem een dikke minuut. Een minuut, even van Jezus als, als, als Jezus Christus. voor president, zeg maar. Maar dan, dan, waarom zouden mensen voor Jezus moeten kiezen? Jezus is. Uh is God. God is de enige in de hele geschiedenis van de mensheid... die zichzelf is gebleven. Van eeuw tot eeuw tot eeuw. Hij is altijd dezelfde gebleven. Heel veel mensen zeggen... Uh, de God in het Oude Testament is een andere... dan in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament... praat hij al over genade, over de liefde. En in het Nieuwe Testament laat hij dat ook zien. Door aan het kruis te hangen voor onze zonden door te sterven juist omdat wij uh, dat niet verdienden juist omdat hij zoveel liefde had voor de mensen die hij schiep dat hij ervoor is gestorven maar dat hij de enige is in de geschiedenis van de mensheid die, waarvan we kunnen zeggen van, dat was God dat was onze redder